Even naar uh, heer Timmermans toe. Um, hoe moet ik uw gezichtsuitdrukking lezen? Bent u gespannen? Nee. nee ik heb er wel zin in. We stelden de vraag met...